In Zijn naam zal zijn Emmanuel. maar het gaat erom: als je praat over genade is een gift. Dan moet je alleen maar denken: wat is er gebeurd, onze Heer aan het kruis. Wat uiteindelijk vervuld was het land op het offer. Onbegrijpelijke liefde. Waartoe vader bereid was zijn zoon te geven. Als we dan naar de strijd kijken die we in onze eigen levens hebben. Of misschien wel gehad hebben. En we hadden allemaal onze eigen eer. Onze eigen gevoelens. Onze eigen ikkies. Ik vind het schitterend als je het lied van de kinderen hoort. Ikke, ikke, ikke. Ik, de rest man. Uh, daar ging het niet om. Kan maar wat. Hè? Daar ging het om. Hè? Maar dat is vlees. Allemaal vlees. En het wonderlijke is, vanaf de jaren dat ik Sabbat ging vieren... dat is vanaf mijn leeftijd 30 jaar, dus ik ben nou 61... dus ik vier 30, 31 jaar Sabbat. Hoe meer dat je mensen erover ging zeggen... tot de mensen dachten, die is wettig. Nou, u kent mijn verhaal op dat terrein, maar het was gewoon wettig. En mensen hebben het allemaal over genade, over genade... oh, het is allemaal genade, allemaal genade... en je kon schijnbaar met genade door het rode licht. Uiteindelijk is de wet weggedaan... Ik, heb, ik ben er helemaal grijs van geworden van de argumenten waarom de wet van God maar weg is. Natuurlijk niet in de gemeente die we met elkaar zijn gaan vormen. Maar we zijn natuurlijk steeds weer mensen die van buiten binnenkomen. Die beginnen net te proeven aan de Sabbat. Maar die krijgen dezelfde strijd buiten. Of hebben jullie allemaal die strijd nooit gehad? Echt waar, mensen die je lief hebt, die, die gaan vreemd tegen je doen. Dus er zijn ook mensen die zeggen, oh, maar vroeger hoorde ik zoveel over genade, over genade. En ik weet het, ik kan best een preek uitvoeren zoals u dat vroeger in de evangelische wereld deed of in de... Allemaal over lief, lief, lief. Maar het gaat niet over lief, lief, lief. Genade is zo verschrikkelijk duur gekocht iets. Alleen wij misbruiken het woord genade. Ik heb het er wel op gezet. Genade is wel een gift. Maar aan wie geef je nou zo'n dure gift? Geef je nou je gift aan iemand die doorgaat met stelen? Die doorgaat met Gods wetten, met voeten te vertreden? Ook nadat ze kennis van waarheid hebben gekregen? Moet je goed over nadenken. We gaan vandaag een paar dingen achter elkaar zetten. Voor sommigen zal het, ge, ja, ik kan nooit zeggen, oude koek zijn. Maar het is goed, want de Heer heeft gezegd dat we zijn Torah moeten imprenten. En niet alleen al onze kinderen, wij zijn kinderen van de Heer... We moeten gewoon Torah en profeten in onze oren hebben zitten. In welke levenssituatie we ook komen, dan weet je gelijk vanuit je onderbewuste, zo spreekt de Heer. Amen? Het is verboden om amen te zeggen, dan weet u dat vast. Moeten u luisteren, lieve mensen, als je dit beeld ziet. Genade is een gift. Amen? Genade is een gift. Ik zou niet weten hoe ik het anders moest zeggen. Nou ga ik u een beeldje laten zien. Dat ziet er heel anders uit als genade. Mag u van tevoren zeggen welk beeld er gaat komen? Dat is natuurlijk moeilijk hè. Maar het gaat heel langzaam gaat het erin komen. Genade is een gift. Kent u die? Weet u dat dit ook genade is? Als God zijn volk haalt uit Egypte, uit de slavernij... ...gaat hij maar één ding doen... Israël heeft niets hoeven te doen om uit Egypte te komen, want God stond de profeet. Het enige wat ze moest doen, luister naar die profeet. Hij moest zich wel bewijzen door een zieke hand en een genezen hand. Hij moest zich wel bewijzen door zijn staf die een slang werd en dat hij weer oppakte. Want Israël luistert alleen maar naar wonderen en tekenen. Helaas zijn er veel christenen die willen wonderen en tekenen zien. En ze snappen niet dat velen die wonderen en tekenen doen... de wet van de Heer verachten. Die noemen jou gek omdat je zegt... het is de dag van de Heer. Een wonderlijke ervaring. Nogstans, het zijn onze broeders en zusters. Als je vroeger in de kerk zat... werd elke zondagmorgen de wet voorgelezen. Ik kan het niet herinneren. De christelijke achtergrond hervormd, geformeerd. S morgens de wet en smiddags de is. Ze zijn een groot geworden... Totdat mijn broer Pinksteren werd. En dan zegt hij ineens tegen me: omdat die wet voorgelezen wordt, zetten ze de hele gemeente onder de vloek. Nee, nou dat vond ik eng natuurlijk. Ik wilde gelijk Pinksteren worden, want ik wilde. Maar fijn, een heleboel van dit soort dingen gaat door je leven heen. Terwijl dit genadegeest van God is. Hij haalt dat volk door de zee heen, door de woestijn heen. En de eerste waar hij naartoe gaat is naar Sineen. En dan gaat hij met zijn eigen stem verkondigen voor dik 2 miljoen mensen. Zo spreekt de Heer. Ik heb er boven gezet. Dit is Gods verbond namelijk. En dit is een verbond wat God nooit wegdoet. Het enige waarover gediscussieerd wordt, omdat mensen geen inzicht hebben in Gods verbond. dan zeggen ze in Hebreeën: kijk maar, dat was tot een bepaalde tijd. Toen is het weggedaan. Nou hebben we een nieuw verbond. Nieuwe Testament, al dat oude is weggedaan. Maar het is de grootste dwaasheid die ook onze broeders christenen kunnen verkondigen. Dit is namelijk de basis van Gods verbond. Wat zegt hij van dat verbond? Doe het en... Amen. Doe het en leef. Is dat een leugen, lieve mensen? Echt niet waar. En dit is ook niet wettig om daarnaar te kijken. Je zal het lief moeten gaan leren krijgen... Want zoals u regels in uw huis heeft en je zegt bijvoorbeeld doe je schoenen uit als je binnenkomt, is het heel vervelend als iemand zegt, ja kom nou toch, ik ga de schoenen een beetje uitdoen. Dat is vervelend. Als je in Nederland zegt, jongens stop je wat het en steek je richting aan wijze uit en rij rechts. Dan moet hij zeggen, ja hallo. Erg waar, dan sport je met je leven, maar je krijgt er ook een bekeuring voor. Nou dit zijn gewoon de regels in het huis God. De eeuwige heeft zijn volk verlost. Het volk van Abraham, Isaac en Jacob had hij beloofd om hem in het land te brengen waarvan hij Abraham beloofd had dat hij de bezitter zou zijn. En ook al is het uiteindelijk het volk daar gekomen, het was nog niet het eind van de belofte. Want het gaat nog komen als we opstaan uit de dood en de komt dagen zullen we de hele aarde erven. Wij zijn mede erfgenamen met de belofte die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan heeft. Uiteindelijk zal Messias Jesuwa heerschappij krijgen. En het gaat niet buiten zijn verbond om. Wij noemen het met ons Griekse denken wet. Wij haten wet, wist u dat? Wie houdt er hier van de wet? Maar het is gewoon Gods verbond. Hij zegt in mijn koninkrijk, zegt hij, leeft iedereen naar mijn verbond. Want daar heb ik over gezegd, dan zul je leven. Het is een vreugde om in liefde met elkaar te leven. Want uiteindelijk gaat Jezus, uh, Yeshua die gaat het, sa het samenvatten in twee mooie geboden: liefde tot de eeuwige en liefde tot onze medemensen. Dus de kern is gewoon liefde hebben. Maar als je God echt lief hebt, dan zal je zijn geboden, de eerste vier, met plezier navolgen. Wie van u is de gered door de wet te houden? Nou, dat is niet veel. He? Helemaal niemand. Want we zijn al geboren uit onze ouders in een situatie die de Bijbel gewoon zonde noemt, enkelvoudsvorm. Alles is zonde. Er komt een dag, dan zie je je lieve kindje voor het eerste keer liegt tegen je met open ogen. Dan denk je, ah, zou ze dat van de moeder hebben of van de vader? Ja, zo ben ik dan, maar altijd van de moeder zeg ik altijd. Ik kan er schuld dragen. Gelukkig heeft onze heer mijn schuld gedragen en die van Amt natuurlijk ook. Maar dat zijn vragen. Dit is top of de beel. Het verbond wat God maakt met zijn volk Israël, dat zijn alle nazaten van Gods gelovige volk. Tot de avond is het Jacob en gaat het door. Uiteindelijk moest Yeshua eruit geboren worden, die ook nog ons, die andere kudde red, want we worden ingelogd, mede erfgenamen met de verbonden van Israël. Toen wij de verbonden van Israël niet kenden, waren we zonder God en zonder hoop in de wereld. Zeg u amen? Wij waren zonder God en zonder verbond in de wereld. Pas toen we Yeshua hebben aanvaard als onze Heer en onze Redder, hebben we dus in kunnen loggen op de beloftes van God en zijn volk. We zijn mede erfgenamen. Nou, op die gedachte moet je blijven stoelen als je het over Gods Torah hebt. Als ik iets een wet zou willen noemen, is dit een wet. Maar alles wat er omheen geschreven wordt door Mozes, wil ik best een wet van Mozes noemen. Maar het is niet de goede uitdrukking wet, het is gewoon Torah. God onderwijst ons om langs een bepaalde weg te wandelen. Hij zegt dat is een zegen. Als hij op een gegeven moment in de Torah zegt, trouw nou niet met je zusje, hoe vindt u dat? Ja, ik kan wel zoveel vertellen. Nou, dat moet ik doen. ...kunt u de gevolgen ervan zien... ...dat het in de grensstructuur niet goed gaat. Ben je nou gelijk verloren... ...of in de hel gegooid als je dat gedaan hebt... ...daar gaat het niet om. Hij onderwijst ons om een weg te wandelen... ...die goed voor ons is... ...waar we leven hebben. Zo is hetzelfde met je tante, met je nicht, met je neef... ...met, met allerlei relaties waarin Tora Torah zegt... ...doet het nou zo, mijn zoon. Zo wandel je in het koninkrijk van God. Nou... We zullen hem ook weer zachtjes laten uitzoomen. Want we moeten natuurlijk naar uitspraken die de Heer ons gegeven heeft. Tot we fundament hebben. Tot we nooit meer tegen onze medebroeders hoeven te twijfelen. Heb je nou wel genade ontvangen of niet? Want we kunnen hier alleen maar zijn. Omdat we genade ontvangen hebben. Is er nog iets bij u in uw denken. Waar u nog schuld heeft tegenover de eeuwige? Zeg het direct tegen de Heer. Vader, ik blijf dit als fout als en naar schuld. Ik aanvaard het offer van Yeshua. En weet dat het voor je vader over is. Eindelijk zoon, eindelijk dochter. Je hebt het erkend. Hij zegt op een andere plaats... Erken alleen je ongerechtigheid. Al genoeg voor hem. Het is eruit. Het is ook uit je ziel. Wij houden zoveel dingen vast in onze ziel... Als een ander onze ziel aanraakt op dat puntje... Au, bij, weet je, doe je dit. Dat komt omdat je pijn hebt in je ziel... Die er nooit echt uitgegaan is... Daar moet je aan werken. Onze zielen zijn beschadigd. Bijna al vanaf onze jongste jaren. De een heftiger, de ander minder. Maar hebben elkaar hartelijk lief. Want vanwege onze pijn in de ziel die wij hebben. zetten we maskers op. Ook al zeggen we: Halleluja, prijs de Heer. Ik ben een kind gehoord. Halleluja. En zeggen: Joh, weet je hoe de Heer spreekt? Joh, ja, dat met je weg. Halleluja, prijs de Heer. Lieve mensen, het is heerlijk om Gods doorraad te kennen. Dus voor de mensen die graag iets over genade willen horen vanmorgen. En als je dadelijk zegt, ik vind het leuk... om dat nou de komende preken dus een stuk of vijf, zes keer te herhalen... over allemaal genade thema's, zowel in, het, uh, in de Tanach, Oude Testament... als in het Nieuw Testament... dan gaan we er een paar sabbathen aan wagen. Het is een vreugde... om uit de genade van God te leven. Moet je luisteren. Er staat in Deuteronomium 4... vers 12 en 13... Toen sprak Yahweh... tot u, Israël... uit het midden van het vuur... Een geluid van woorden. Alleen al schittert tot het staat woorden. Want hoe kunnen we tot geloof komen? Geloof is door het horen van woorden. Van wie? Van God de Vader. Die volkomen een is met Yeshua. Want hij spreekt exact dezelfde woorden als zijn vader. Hij is het levende woord. Hij is het vlees geworden woord. Hij hoorde het geluid van woorden. Maar een gestalte nam gij niet waar... Alleen een stem. Dus concentreer je altijd op de stem van de eeuwige. Hij is in Christus naar de wereld toegekomen. Hij heeft exacte woorden gegeven van zijn vader. Wie Yeshua ziet, die ziet zijn vader. Hij is het beeld Gods. Luister goed: Hij maakte, de eeuwige, u het verbond bekend. En nou zeggen de wet is weg. Hij maakt je dus zijn verbond bekend. Dat hij u gebood te houden. Hij heeft het over tien woorden. Tien zinnen. Tien woorden. Hij schreef ze op twee stenen tafelen. Vandaar dat ik het even heel groot geprojecteerd heb. Hij maakte een verbond met Israël. En omdat we door Yeshua heen verbonden zijn met diezelfde eeuwige God die zich geopenbaard heeft op Sinei. Want het is een gigantische openbaring geweest. De openbaring van Sinei door dat woord te spreken, door de wind en de donder en de bliksem. Is dadelijk Chavot pinksteren, een herhaling ervan. Maar een heel kleintje. Ik denk dat de echte grote pinksterdag nog gaat komen. Maar het zijn allemaal vooruitschaduwingen naar wat komen moet. Wat komen moet. Alle feesten van de Heer zijn voor ons belangrijk. Want wij moeten in ieder persoonlijk diezelfde feesten door. Soms is het niet altijd een feestje. Als je heel dat oude leven moet afwerken. Het is strijd. Maar we gaan toch door de woestijn heen. We hebben alle feesten van de Heer nodig. Om het verlossingsplan duidelijk te krijgen. Dat staat namelijk allemaal in Torah. Dit is alleen maar de basis van het verbond. De tien woorden. Ik heb ze maar zo neergezet. Het staat er nog een beetje in Hebreeuws op? Ik lees geen letter Hebreeuws. Maar als iemand Hebreeuws spreekt, dan kan hij waarschijnlijk daar lezen wat er allemaal op staat. Hoeveel platen waren er? Twee. Hoeveel kantjes waren beschreven? Twee kantjes per plaat. Wat zowel aan de voorkant als aan de achterkant was die beschreven. Leuk hè? Had ik vroeger nooit over nagedacht. Maar hij is aan de voor- en aan de achterkant beschreven. Maar wij kijken natuurlijk allemaal tegen één kant aan. Ik heb het er maar onder gezet, want dit zijn de woorden die de Eeuwige gesproken heeft. Tegen u en tegen Israël. Doe het nou, dan zal je leven. Als we dadelijk met de Heer samen zullen leven op de nieuwe aarde. dan zal dat de basis zijn van de koninkrijk. Want God gaat nooit van zijn woord af. Een woord door de Eeuwige gesproken zal hij nooit omkeren, hij vervult al zijn woorden. Deuteronomium 5, vers 22, deze woorden van Jawer tot uw gehele gemeente, waar we bij horen, gesproken op de berg, uit het midden van het vuur, de wolk, de donkerheid, met een luide stem, moet ik kijken wat er staat, hij de eeuwige voegt daar niets aan toe. Heb je dat wel eens gelezen? De eeuwige voegt niets toe aan de basis van zijn verbond. Ik zou bijna willen zeggen, zelfs de hele Torah die Mozes heeft geschreven, voegt hij niet toe aan de basis van zijn verbond. Maar om het feit dat wij die verbonden van God niet gewoon 100% kunnen doen in onze oude zondige natuur, want dan is het weer wet, ik mag het niet, ik mag het niet. Moet namelijk ons innerlijk veranderen door de Geest van God. Waar we gaan zeggen wat een vreugde om in de wegen van de Heer te wandelen. En moet iets in ons veranderen. Moeten we een heel dan vertellen dat ze de sabbat moeten vieren en jullie mogen niet liegen. Zeg zetten, ja, heb je een probleem, kom er niet over. Maar wij die de Heer zoeken, wij zullen hem vinden: tot in de allerdiepste diepte van zijn liefde en zijn heerlijkheid. De zoekers zullen vinden. En als zoekers geen zoekers meer zijn, dan zeggen ze, je mag ook niks bij Emanuel. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. We willen alleen maar zeggen, wat zegt nou de Heer? En we vinden het samen een vreugde om in die weg te gaan. Het is namelijk zo, onze eeuwige Vader voegt niets toe aan het verbond wat hij met zijn eigen woorden gesproken heeft. Hij zegt, je zag geen persoon, je zag geen mens. Want God is niet te zien, hij is geest. Maar hij spreekt wel, hoorbaar van afzien heen. De hele berg beeft en die rookt, er komt vuur naar beneden. En ze zeggen zelfs dat in dat vuur tot in ieder dat vuur langs hem heen zag komen en de woorden van de Eeuwige woorden. Als je dat aan 2 miljoen mensen duidelijk maakt, dan zijn 2 miljoen mensen getuigen van een openbaring die in de hele wereld nog nooit heeft plaatsgevonden. Want er is buiten Jaarberg geen God. Je kan wel over Boeddha hebben en over weet ik welke vogel nog meer... Maar dat zijn beelden, dat zijn bedenksels van mensen. Er is geen God buiten Yahweh. Hij voegde niets aan toe, hij schrijft ze op twee stenen tafelen en gaf die mij, zegt Mozes. En Mozes kwam beneden. En wat deed het volk Israël binnen die veertig dagen? Ze stonden naakt te dansen rondom het gouden kalf. En dan zeggen ze, de gouden kalf, jij bent onze God, want die anderen kunnen we toch niet zien. Jij hebt ons uit Egypte gehaald. Woedend was Mozes. Ze snapten het echt niet. Onze broeders Israël zijn net zoveel vlees als wij. Zo lange generaties in slavernij geleefd. De zonde was gewoon deel van hun leven. Net als de zonde deel van uw leven was. En als je die God dan ook niet ziet, ja je hebt wel dat geweld gehoord. Maar je ziet hem veertig dagen niet en zelfs Mozes is weg. Nou laten we maar eens een goed beeld vormen. Daar maken we een koeienkop van in goud. En dan gaan we daar omheen dansen. Lieve mensen, wij hebben ook heel wat goden die wij zichtbaar willen hebben. Want daar kunnen we omheen dansen. is niet de bedoeling. Wij moeten God zien met geestelijke ogen. En een intens verlangen hebben om vanuit ons hart, uit onze geest, gewoon te doen wat hij zegt. Dan ben je niet wettig, maar je bent wettig bezig. Net zo netjes als je voor het rode licht stopt en je blijft rechts rijden. De eerste Engelsman die naar Nederland komt met zijn auto, die zegt, die wet hier zo, die kan de pot op, ik ga links. Die heeft binnen de kortste keer een probleem. Of zijn hele auto ligt aan het of hij wordt gelukkig staande gehouden door een van de dienstknechten van de heer. Die zal hem nog waarschuwen, zegt, oh meneer, ik heb het helemaal niet geweten. Maar is die opstandig, dan krijgt hij penalty en dan mag hij stoppen met rijden. Lieve mensen, zie, ja onze God. Heeft ons zijn heerlijkheid, zijn grootheid getoond en zijn stem hebben we gehoord uit het midden van het vuur. Gaat hij daarvan sidderen? Is niet nodig hoor, maar het is wel geweld. God zegt, ik heb me zo aan hun geopenbaard, zegt hij, omdat ze echt zouden vrezen. Want weet u nog wat Israël zegt tegen Mozes als dit gebeurd is? Ja, nog niet. Even daarvoor nog. Ze staan te schudden en te beven alsof ze rubberen knieën hebben. Laat alsjeblieft God niet meer zo spreken, want we gaan dood. Zoveel geweld was er toen God zijn heerlijkheid openbaarde. Mozes, ga jij naar boven toe. Praat met de eeuwige. Alles wat hij door jou aan ons zegt, we gaan het doen. En dan wordt Mozes eigenlijk een beetje boos. En dan zegt de Heer God: Nou, die wordt niet boos, zegt hij. Ik wou dat ze alle dagen een hart hadden om mij zo te vrezen. Echt waar. Want als we een echt vrezen, dan zouden we ook helemaal niet willen overtreden. Want God zegt, ik wil gehoorzaamheid. Ik wil jullie offers helemaal niet. Dat hele offersysteem wat de eeuwige moet gaan geven door Mozes, is alleen maar vanwege ons vleeselijk handelen. Daarvoor heb je offers nodig. Zo, ik denk dat zal maar in het linkerhoekje zetten. Er komt natuurlijk nog een plaatje naast, dadelijk. Hè? Wat staat er in Exodus. Hij nam de getuigenis, in Exodus 40, vers 20, en legde die in de ark. Hij schoof de draagstokken aan die ark en legde het voldoendeksel bovenop de ark. Wat lag er in de ark? De tien woorden. Hoe heet dat tien woorden? Godsverdomd. Maar omdat wij zondige mensen zijn, met een zondige natuur, legde hij die in de verbondskist. En op de verbondskist komt een de deksel waar uiteindelijk bloed moest vloeien. En de hoge priester één keer per jaar maar onder een hele scherpe voorwaarden voor Gods troon mocht komen. Als hij het niet goed deed, stierf hij te plekken. Maar hij moest precies doen wat de Eeuwige had gezegd. Zo kon hij voor de eeuwige naderen met het bloed van stieren en bokken, om verzoening te brengen. En als hij eruit kwam uit de tent, was er uitbundige vreugde, want de zonden van het volk waren verzoend. Dan staat er nog, de zonde in onwetendheid bedreven. Daarvoor hebben we een dagelijks offer. De zonden die we hebben beleden, die moet door de hoge priester voor Gods aangezicht komen en verzoend worden. Wat doe je nou met de zonde die je niet beleidt? Heb je een probleem? open zijn tegen de Heer, tegen hem zeggen, en onze huidige hoge priester is Yeshua, die is ingegaan in dat hemelse heiligdom met een offer wat voor eeuwig geaccepteerd is door de eeuwige en op grond van zijn offer kunnen we vrede ontvangen met vader dus als je zonde beleidt, oh mijn god ben ik blij dat ik dat weet, dan kan je dus op hetzelfde moment weglopen, al je zonde last is afgedaan, en dan ga je maar eens leren om je handen op te steken, oh mijn god ik heb je lief ik ga dansles nemen, ofzo of je gaat weer een vlag. Maar, maar laat de vreugde van je je kracht zijn. Je hebt opgewonden dansen. Je hebt hele rustige dansen. Het is een soort expressie die je neerlegt. Denk ik dat ik vijf jaar geleden had gedacht... dat ik met mijn dikke lijf voor een dansje zou doen. Ja, met de polonaise of zo. Maar dit niet. De eerste keer dat ik het dansen zag in Betjies-Suwa, was op een conferentie zes jaar geleden. Mijn vrouw die kon dansen. Daar heette heel de hele club mee. Maar ik zat op vierde bankje en ik zat te huilen als een kind. Ik kon niet voor Gods aangezicht komen dansen op de vloer. Zomaar met 100, 200 man. Dat was een enorme toestand wat er draaide. Wonderlijk is dat, hè? En ik was al 30 jaar een kind van God. Maar toen ik bij de Messianen kwam, ik kon niet dansen. Het had niks met de pasjes te maken, want je kon gewoon meehollen als je wilde. En ik kon voor de Ettenman. En ik denk, ik ga naar, ik ga naar voren toe, ik ga me laten bidden. Ik bad voor vele mensen. En die man zegt, geen vader, is, die wil me heb je soms een probleem met je vader. Ik zeg, ik. ik kan me niet herinneren. Alleen maar omdat ooit mijn vader had gezegd toen ik twaalf was, ik mocht hem geen kus meer geven toen ik naar bed ging. Hij zei, denk al mensen die mannen kussen elkaar eigenlijk niet. En toen kreeg ik een hand van hem Ik heb het nooit begrepen, alleen ik heb hem nooit meer gekust. Ik kreeg altijd een hand. Maar toen mijn eigen zonen geboren werden, gaf ik ze een hand als ze jarig waren. Mijn dochter konden knuffelen. Maar mijn zonen gaf ik een hand. Dus zes jaar geleden bij broeder Ettenman kwam het laatste trauma bij mijn oog boven water. dat ik daar mijn vader had gezegd, een man zoent geen man. En nog moet ik me over mijn zielsgevoelens heen werken om mijn eigen zonen te pakken. Ik doe het wel, maar ik ben nog een beetje hout terug. <lacht> ja. Eén ding is wel leuk, ik heb natuurlijk ook een ziel. Een hoop mensen denken dat ik geen ziel meer heb. Omdat ik soms door zielige dingen heen moet prikken. De zielsdingen. Ik noem het wel de zielige dingen, maar echt waar, we moeten onze eigen ik loslaten, onze eigen eer loslaten, onze trots loslaten. Zelfs al zeggen de mensen, jij bent een eikel, dan zie je die pijl komen, tjak, erin. Nou, dat is een leuke, die gaan weer weg. Je kan geen pijn meer hebben. Je voelt het ook helemaal niet. Zeg maar rustig, Wim, je bent een eikel. zeg ik zo, je weet niet wat God van me denkt. Hij heeft me lief. Yeshua stierf voor me, omdat ik al mijn zielen af kon leggen en ik kan vreugdevol voor God aangezicht wandelen. En dat zal ik langs alle velden en wegen verkondigen. En u doet hetzelfde. Lieve mensen, de verbond van God gaat dus in de ark, omdat Israël met hun zondige natuur zich daar helemaal niet aan kon houden. Heel Egypte zat nog in die ziel van die Israëlische mannen en vrouwen. Ging helemaal niet. Maar God had wel een verbond met ze gemaakt. Hij laat ook zien hoe hij reageert als je het verbond overtreedt. Dan heeft God, onze vader, heftige emoties. Wist u dat? Wist u dat? Vader heeft heftige emoties. Als je hem niet begrijpt. En dat voelen wij in onze ziel. Want als wij gaan zondigen. Nadat we de kennis van de waarheid hebben. Gaat het vandaag nog goed en morgen goed. Je gaat dertig keer goed en veertig keer goed. Met de pijn in je ziel. Maar er komt een moment, dan lig je helemaal op de grond. Dan schreeuw je om hulp. Prijs de Heer, dat is de geest van God die het bij zijn kinderen doet. Hij tuchtigt je. Net zolang dat je zegt, ik heb niks meer. Dan zeggen wij, prijs de Heer, eindelijk onze broer is zover. Nou kan hij gaan opstaan en de hele weg naar boven gaan. Dus denk erom, als je tegen de grond aan gaat, is de geest van God met je bezig. Hij onderwijst ons door zijn heilige geest. En dat gebeurt alleen maar als je de woorden van de eeuwige hebt gehoord... Op dat moment word je verantwoordelijk voor wat je gehoord hebt. Het is zo verschrikkelijk mooi. Moet je luisteren, we gaan verder. Dat is dus de kist waar die tien geboden in gaan. Die staat dus in het allerheiligste van de tabernakel of in de tempel. Het allerheiligste waar maar één keer per jaar de hoge priester komt. De meest belangrijke taak in de hele godsverering is die hoge priester die in het allerheiligste komt. Wanneer komt hij er ook alweer? Eens per jaar. Welke dag? Grote Verzoendag. Iedereen zit stil rondom de troon van God. Want de Heer moet weer naar buiten komen. En dan is alles goed weggedaan. We denken na over onze zonde. Daarom is Grote Verzoendag, Yom Kippur, de meest belangrijke Shabbat die er is. Er is geen belangrijke Shabbat als Yom Kippur. En de mensen begrijpen dat niet. Onze broeders en zusters christenen ook niet. Ah, een Joodse feesten zeggen ze dan. Dat is natuurlijk helemaal niet waar, het zijn de feesttijden van de Heer. Hij nam het getuigenislegger dus in de ark, hij bracht de ark naar de tabernakel, hing het voorhangsel ter bedekking op en ontrok de ark aan het getuigenis en aan het, uh, aan het oog. Hij onttrekt de ark der getuigenis aan het oog, zoals, zoals Jawer Mozes gebozen heeft. Dat woordje deur had even leggen moeten. Zoals Jawer de eeuwig het zegt, zo doet Mozes. Hij wijkt geen millimeter af. Hij doet het zo, want zo wil Vader het. In de kist, het deksel erop. Er staan twee engelen op die kist. Wist u het nog? Om tussen de vleugels van die engelen. Gods heerlijkheid te vertegenwoordigen. Dus Gods aanwezigheid is tussen de vleugels. Op het uh, verzoendeksel. Alleen het symbool al. Ik zou er eigenlijk een schilderij moeten maken. En het groot in de kamer moeten hangen. Want van diezelfde staat geschreven in openbaringen dat hij gezien was in de hemel. Dit is gewoon de troon van God waar onze vader op is en waar Yeshua aan zijn rechterhand de heerschappij heeft gekregen. En waar Hij had de enige echte hoge priester, naar de orde van Melchizedek, het hoge priesterschap vervult. Om onze zonde te ontvangen en het voor de troon van zijn vader te brengen. Dag in, dag uit. Ik heb het maar naar links toe gezet. Hij is erin. Ik vind het leuker om naar die verbondskist te kijken. Omdat ik weet wat erin is. En omdat Yeshua de deksel erop ligt. Met het bloed van de Heer. Dus dit beeld moet je gewoon onthouden. In Deuteronomium 4 vers 14. En in Deuteronomium 31 vers 24. Staan een paar belangrijke dingen. Mozes die zegt. Mij gebood toen Yahweh om aan u inzettingen en verordeningen te leren opdat gij die zou nakomen in het land waarheen gij trekt om het in bezit te nemen naar welk land zijn wij toegegaan we hebben Egypte verlaten We leven toch in een hele nieuwe wereld we staan wel met onze voeten hier in Nederland, in Amsterdam maar waar is onze gedachte in het land van de belofte, waar God koning is hier op aarde zullen ze zien wie mijn koning is ook al gaat heel de wereld op zijn kop staan. Op sabbat, wij doen het niet. Het is onze dag van de Heer. Toen Mozes gereed was, staat er dan in Deuteronomium 31, vers 24. Met de woorden van deze wet. Torah. volledig in een boekrol op te schrijven. gebood hij de levieten om iets te doen. We hebben het hier dus niet meer over de tien woorden. Want die moest natuurlijk al in de kist. Maar buiten de tien woorden die God sprak. Moest Mozes op de berg komen. En dan ging hij de andere woorden van God horen. Die hij dus aan Israël moest onderwijzen. Je kan het de wet voor Mozes noemen. Het is gewoon Torah. De onderwijzing van de eeuwige. Aan het volk. Want daar gingen ze zien. Als ze gezondigd hadden. Moest er een offer komen. Oh. En als, uh, als je dat gedaan had. Dan was er een offer voor om je weer te verzoenen. Want God weet wie we zijn. Hij weet dat we uit stof zijn. En dat we eigenlijk aan de dood onderworpen zijn. Dus God geeft ons een Torah. We noemen hem de wet voor Mozes, maar het is gewoon Torah. En die boekrol om op te schrijven. Gebood hij aan de Levite. Om wat te doen? Wat gaat hij met die Torah doen? Neem dat wetboek, zegt hij, of die rol, en leg hem naast de ark van het verbond van Jabe. Uw God, opdat het daar getuigen zal zijn tegen u. Als je je aan die Torah niet houdt, lieve mensen, zal die getuigen zijn tegen u. Daarin staat namelijk, als je zonde gedaan hebt, vader begrijpt het wel, maar hij kan geen gemeenschap met je zonde hebben, hij zegt akkoord, offer dan maar weer. Hij zegt: ik haat die offers van jullie hoor. Want sommigen gingen offeren, die dachten dat het God prettig vond. Sommigen dachten wel, weet je wat doet? Ik ga tien koeien slachten, ik geef ze alle tien aan het offer. En dan loopt hij rond. Nou, God haat dat. Een offer is voor de zonde. Of moet een vreugdeoffer zijn, dan mag je zoveel offeren als je wil. Maar als je denkt dat je daarmee een goed blaadje staat, echt niet waar. Dit is duidelijk, je moet het naast de arks werken, zegt hij daar die priesters. Want dan is het getuige tegen jullie. Maar die hele priesterfamilie moest in de tempel dienen om uw zonde in de tempel te brengen. Uiteindelijk door de hoge priester voor de troon van God. Vindt u dit genade of vindt u dit geen genade? Dit is toppunt van genade. En dat is heel wat anders dan alleen maar prik over lief, lief, lief. Jezus heeft ons lief, Jezus is lief, ach onze lieve Heer. Nou denkt erom zoals Jaweh gesproken heeft, zo spreekt Jezus. Hij spreekt zijn woorden niet anders en als fariseeërs zich misdragen, dan zegt hij gewoon addige broed. Gewoon eieren van slangen zijn jullie. Je legt de mensen lasten op, zegt hij, die je zelf niet eens verwaart en je verhindert ze in te gaan in het koninkrijk van God. Hij zegt, en zelf gaan jullie dus niet in. Vindt u dat hard? Nou, Jezus was geen doetje. Yeshua was gewoon het beeld van zijn vader en hij sprak als zijn vader. Geen onderscheid. Broeders en zusters, we gaan nog even terug naar Exodus 24, vers 7. Hij nam het Boek des Verbonds. Hé, hey, we hebben nog niet meer de platen van het verbond, de tafels. We hebben het Boek des Verbonds. Hij las het voor de oren van het volk. En wat zegt dat volk? Alles wat Jawe gesproken heeft, zullen we doen. En daarna zullen we horen. Horen. Mensen nog steeds in het vlees zoals wij zijn, zeggen tegen Jaren: we gaan het doen. We gaan het nou horen. En hoe ging het met Israël? Echt niet waar. Wij zijn precies hetzelfde. Wie van u was die vermaakt ook weer hier? Zelf? Niemand voor Nou, Ja, valt me een beetje tegen, maar goed. Lieve mensen, wij zijn net als Israël. We hebben een zonnige natuur en een beschadigde ziel. We hebben al hetzelfde probleem als Israël. Maar ze zeggen, we zullen ernaar horen en we zullen het doen. Dat hebben wij ook gezegd toen we ons lieten dopen. We hebben ja gezegd op de woorden van de Heer. En als je dan een beetje uit je, je trip terugkomt met twee voetjes op de grond, dan blijkt je nog steeds dezelfde ellendige gevoelens te hebben. Maar je bent wel in staat om met de geest van God die in je woont, met die ellendige gevoeligen ze plaats te gaan brengen. hey, die moeten eruit, ik kan het niet dragen. Prijs de Heer, Yeshua droeg het voor ons. Toen nam Mozes het bloed, sprengde het op het volk en zei: Zie, het bloed van het verbond. dat Jaren met u sluit op grond van. al deze woorden. Het gaat over de, de, de, de wet in de kist. Daarom hebben we verzoening nodig. Maar het gaat over het hele Torah. Ja, we offeren geen met bokjes meer. Er is ook geen tempel meer. Betekent dat nu dat de feesten van de Heer weg zijn? En dat je kan liegen, stelen, kwaadspreken, lasten? Ja, helemaal niet waar natuurlijk. Want die wet is een geestelijke wet. We kunnen alleen geen offers brengen in de tempel. Want het ultieme offer is door de Heer gebracht. Mooi is dat, hè? Dus er zijn een heleboel geboden... In deze Torah, er zijn ook reinigingssymbolen voor vrouwen. Nou, dat zie je mij toch niet doen? Er zijn ook specifieke wetten voor mannen. Dat zie ik toch mijn vrouw niet doen? Ik heb hele andere verantwoording als mijn vrouw. En mijn vrouw heeft een andere verantwoording. En daar handelt ze ook naar, omdat de eeuwige dat zegt. Vindt u het mooi als je het zo hoort? Het is zo eenvoudig, je zou verlangen... Ik wou dat ik dit al lang eerder gelezen heb. Dan moet je gaan beginnen... In de vijf boeken van Mozes te lezen. En gewoon je eigen naam in te vullen waar hij het over Israël heeft. Moet je gewoon zeggen, naat die tegen mij. Het bloed van het verbond dat Jawe met u sluit op grond van al deze woorden. Over bloed en over woorden. Romeinen 2 vers 12. Als ik al mijn teksten bij elkaar ga nemen die ik eigenlijk zou willen projecteren... Dan kunnen we het hele jaar sabbat vieren. En elke shabbat daarover preken. En elke preek zal een uur duren. Dit is de basis van ons geloof. Dus we kunnen maar een stuk of acht of tien teksten met elkaar nemen. Ik heb nog wat boekjes meegenomen. Daar staan er verschrikkelijk veel in. Om u het onderscheid te laten zien. Tussen het verbond van God en tussen de Torah. Maar datzelfde verbond van God staat gewoon in de Torah vermeld. Dus alles zit bij elkaar. We willen gewoon naar Torah leven. Met blijdschap en vreugde. Je kunt de boekjes zo meenemen voor degenen die het nog niet gedaan hebben. Ze staan op tafel. Als het nodig is, hij staat ook op internet. Je kunt hem aanklikken en dan kun je hem zo op, op veel grotere pagina's uitdraaien. Dan heb je het ook thuis. Lieve mensen, wat zegt nou Paulus om maar een paar teksten te pakken? Allen, luister goed, allen... Die zonder wet gezondigd hebben. Dus zonder de Torah. Dus alle mensen in de wereld die de Torah niet kennen. Die zondigen toch of niet? Amen. En alle mensen die de Torah kennen. Zondigen die niet? Zondigen ook. Hé, hey, let goed op. Paulus praat over alle mensen. Alle die zonder wet gezondigd hebben. Zullen ook zonder wet verloren gaan. Ja, Paulus zei. Hey. Dat is weinig hoop, vindt u niet? Dus alle die zonder de kennis van de wet gezondigd hebben, zullen ook zonder de wet verloren gaan. En alle die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Dus hier praat hij eigenlijk over alle mensen van de wereld. En die mensen die onder de wet staan, die hebben dus kennis van de wet gekregen, zijn ze verantwoordelijk voor dus Israël staat ook heel duidelijk onder de wet. Moet maar één verlangen hebben, gewoon naar Gods regels te wandelen. Want je zal dus door diezelfde wet toch geoordeeld worden. Of hij is een getuige tegen u, of omdat je eraan gehoorzaam wordt en het bloed van het offer aanvaardt tot verzoening, vergeef vader je. Uiteindelijk is het bloed van verzoening het bloed van Yeshua wat hij brengt in het hemelse heiligdom. Waar sta je nou in de wereld? Ik denk dat wij die kennis hebben gekregen van het woord bij dat laatste stukje hoor. Hé, hey, hij doet het niet meer. Kijk. Wij zijn onder de wet, want we kennen de wet, en we zullen door de wet geoordeeld worden. Als u nou vandaag door Gods wet geoordeeld wordt, hoe word je dan veroordeeld? Word je nou veroordeeld? Dat is angstig soms, denk je, oh ja, we heb hebben niet zo veel maak, weet je wel. Nou, waar je nou niet goed in bent geweest, begin het te vertellen tegen vader en vader, ik wil het niet meer. Ik kies ervoor langs die wegen te wandelen. Die wet die blijft oordelen. Op de dag dat je Christus aanvaardt, als je verlost verlossen, bekleedt God je met klederen van gerechtigheid. Je sterft in het watergraf, daarmee word je eigenlijk dood voor de wet. Wat zegt de wet tegen doodje? Helemaal niks, dan ben je bent dood. Maar oh wee, als die oude mens tot leven komt, die gaat weer rotzooien. Op hetzelfde moment zegt hij tegen die oude mens: Hé, hey, je was toch dood? Oh ja, ik word dan terug. Ziet het een beetje, je kunt niet zeggen als een spel, maar je zal vrede moeten hebben met je vader. Dat kan alleen maar als je bereid bent te buigen voor zijn woord. Ik vind vader heerlijk, zegt die zoon van me, dochter van me: Kom hier, ik wil je knuffelen? En dat doen wij ook in de geest, want we komen voor zijn troon en we zeggen: Abba, ik ben zo blij dat mijn schuld is weggeraakt dat is puur genade dat komt omdat de eeuwige je rechtvaardig verklaart wie van ons is de rechtvaardig? niemand maar we worden rechtvaardig verklaard en wat God verklaart dat geloof ik als mijn oude vrienden tegen me zeggen ja maar Willem toen dit en toen dat en ze, Joh, je hebt allemaal gelijk man dat is allemaal oud, weg je zit niet met mijn handen in te graaien ik vertrouw op het woord van de eeuwige dus ben ik rechtvaardig ja, rechtvaardig verklaard is dat genade? Dat is genade. Het feit dat wij Gods genade horen en daarin gaan wandelen, dat is genade. Maar je moet niet zeggen, halleluja prijs heer, ik heb genade ontvangen en je bent niet meer aanspreekbaar voor de Torah en profeten. En dat is het wonderlijke, heel de christenheid heeft met aanvoering van Rome dat eigenlijk overboord gegooid en andere wetten ingevoerd. En we weten het niet. En het is moeilijk als je van een andere broeder hoort tot het wel eens anders kan zijn als de paus het vertelt. Of als dat onze eigen theologen het verteld hebben. Moet je aan durven twijfelen, dat zijn ook mannen. En als je aan mij woorden niet wil geloven, hoeft helemaal niet. Maar zeg nou, dan ga ik die Torah openrollen, ik ga de Bijbel open doen. Eerst eens kijken of het wel waar is. Alsjeblieft, als ik iets zeg wat niet waar is, kom naar me toe. Je krijgt geen klappen, ik ga gelijk met je zitten, dus je hebt gelijk. We gaan een andere koers varen. We gaan koers verleggen. Zalig om dat te doen. Bloei je naar Gods wil. Want niet de hoorders van Torah zijn rechtvaardig bij God hoor. Amen. Maar de daders van Torah zullen gerechtvaardigd worden. Dat is toekomende tijd. Maar God die kijkt goed naar je. Ben je echt mijn zoon of ben je een bastaard? Want ze zoon tuchtigt hij. Daarom komt hij met zijn geest en drukt hij een ongehoorzame zoon heel langzaam met zijn. Ver... Hij wil liever tot die halve wezen. Oh, helemaal fout gegaan, vader, vergeef mij. Oké, okay, kom los. Maar anders drukt God dus zijn Heilige Geest zijn kinderen helemaal tegen de grond. Zit je in de modder. En dan schreeuw je om hulp en dan ben je blij is er maar één mens komt die je weer wijst op de heerlijkheid van God. Zij nu opstaan, broer, zeg je dan. Zij nu opstaan, zus. Zij al die ellende niet achter je laten. Lot uit Sodom. Laat al die veiligheid van Sodom achter. En kijk niet meer achterom. Want ter plekke sta je stil. Je wordt een, een zoutpilaar. Je kan als Christen niet meer functioneren. als je terugkijkt naar de veiligheid die je achter hebt gelaten. Dat doet de duivel wel. Daar moet je naartoe terugsturen. Ga maar daar ruiken. Dat is voorbij. Lieve mensen moeten daders zijn van Tora. Paulus die zegt in Romeinen 3, vers 19. Nu weten wij dat de wet bij al wat ze zegt, de Torah, tot hen spreekt die onder de wet zijn. En onder de Torah staan. Heeft u zich onder de Torah gebogen? Tot wie spreekt de Torah eigenlijk? Ja, tot ons. Bij al wat ze zegt, tot hen spreekt die onder de Torah staan, onder de wet staan. Opdat alle mond gestopt en de hele wereld strafwaardig wordt. Zo. De wereld die wil er wel zo niet naar luisteren. Maar zonder kennis van de wet gaan ze ook verloren. En als wij zondigen, dan staan we onder het oordeel van de raar. Maar als we als rechtvaardige leven, gerechtvaardigd door de eeuwige, door het bloed van Yeshua, zijn we vrij van de raar. Want die oude mens, is stopt dood, of niet? De wet heeft helemaal niks te zeggen tegen doden. Als je voor de rechter moet komen omdat je iets fouts gedaan hebt, en de dag voordat je bij de rechter komt, sterf je. Dan komt je zoon bij die rechter en dan zegt hij, ben jij Willem Daal?" Nee, je zegt hij, ik ben Johan zijn zoon. Waar is Willem? Ja, Willem is dood. Gisteren gestorven. Wat doet dan de rechter? Aanklachtenboek het boek dicht. Ja, dood, je kan niks beginnen. Snap u? Wij hebben ons oude leven afgelegd in het graf. Laat je oude leven daar en ga leven in de genade. Schitterend. Ik hoop dat u de verbindingen wilt leggen, want ze zijn belangrijk. Je krijgt als Sabbat vierde en de vierde van de feesten van de eeuwige, krijg je ellende, zelfs van je eigen broers en zussen waar je weggekomen bent. Je moet klaarstaan om in alle liefde te vertellen, maar zo spreekt de Heer. Lieve mensen, de hele wereld is strafwaardig voor God. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden, want de wet doet alleen maar zonde kennen. Die wet zegt, als je dat doet, ja, lik op stuk. Ja, als je dat doet, ja, ga de boel. Zo komt de scheiding tussen de eeuwige en jou. De wet wil je wel in mijn zonde kennen. Je hebt Gods geest nodig om in blijdschap langs de wegen van de Heer te kunnen wandelen. Uit werken van de wet zijn wij nooit gerechtvaardigd. Wij zijn het door genade, door het geloof in Yeshua. Romeinen 3 vers 28, want wij zijn van oordeel, zegt Paulus, en dan praat hij nog in een meervoudsvorm. Hij en zijn discipelen. Hij en gans Israël. Wat in de tegenwoordigheid van de Heer leeft. Wij allemaal, ook in al Wij zijn van oordeel dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt. zonder werken. Maar zonder werken betekent niet. Nou ben ik rechtvaardig voor God, maar nou kan ik weer gaan jatten. Zo bedoelt hij het niet. Maar wij kunnen niet zeggen. Ik heb nooit meer gestolen of nog nooit gestolen. Nee. Waardoor worden we gerechtvaardigd? Door ons geloof in Yeshua. Stellen wij dan door dat geloof de Torah buiten werking? Helemaal niet. Echt niet waar, zou je moeten zeggen. Volstrekt niet, zegt Paulus, want wij bevestigen de wet. Bevestigen is ja zeggen. Hebben ze al mijn vrouw ook gevraagd? Wil je echt trouwen met willen? Ja, zeggen. Kan ze niet meer onderuit. We willen dat ook allemaal niet. Echt waar. En wie weet of ze onderdanig is? Die zussen zegt gelijk nee. Leuk is dat toch, hè? Nou, ik zeg het ook niet, hoor. Nee, hoor. We zijn samen erfgenamen van het Hemels Koninkrijk. En dat realiseren we ons heel goed. En het is een zegen om zo te leven. Het is een vreugde om zo te leven. Lieve mensen, stellen we nou Torah buiten werking... Helemaal niet. Wij bevestigen hem. We zeggen er ja tegen. En als we ja zeggen, doen we het ook. Want als mijn vrouw tegen mij ja zegt. En ze gaat elke week naar de buurman. Dan zeg ik, joh, dat hebben we nog niet afgesproken. Maar dat doen we met de eeuwige wel. We zeggen ja tegen het verbond. En we kunnen hele rare dingen doen. Vooral als we buiten de sociale controle zijn. Dan ineens blijkt een hele andere wereld open te gaan. Dat probleem kennen we. Dat heb ik zelf ook in geleefd. Daarom is het zo leuk als je 60 of 61 wordt die je een hoop dingen kan vertellen. Vele mensen denken, nou, die zal wel nooit kwaad gedaan hebben. Echt waar. Maar ik ben er niet trots op. Maar soms hoeft een kind van je maar met de ogen te knipperen. En dan zeg je tegen de fijne meisje en denk je, oh, ik weet precies waar het over hebt. Ze zeggen, ja papa. Maar ze bedoelen, nee. Je ziet het dan, want je hebt het zelf gedaan. De Heere God kent ons helemaal van binnen en van buiten. Wij zullen de wet van God, de Torah, bevestigen. Je kan dus niet leven zonder de Torah voor Gods aangezicht. Zowel in wat je moet doen, kan je niet missen, want hij geeft de beste weg. Maar je kan hem ook niet missen om verzoend te worden als je fout bent gegaan. Romeinen 6, een schitterend hoofdstuk. Schitterende versen. Wat zullen we dan zeggen? Mogen we bij de zonde blijven? Mogen we blijven jokken? Opdat ik dan nog meer genade krijg? Nou, ik heb al zo'n berg genade. Ik wil twee keer zoveel genade hebben. Weet je wat ik doe? Ik ga ze een paar weken goed kattenkwaad Dat is toch onzin ofzo. Begrijpt u? We moeten het een beetje zwart-wit maken... in de hoop dat u gaat verstaan wat genade is. Genade is veel meer dan alleen maar halleluja prijs de Heer zeggen... en ik ben een kind van God. Echt niet waar je moet doen wat hij zegt. Daaruit toon je wat genade is. Weet u wat volmaakte aanbidding is? Je gewoon je leven langs toraar en profeten leggen... En gewoon die weg met blijdschap gaan. Dat is toppunt van haar bidding. Want wij schijnen nog behoorlijk gespleten te zijn. We kunnen A zeggen en daar B doen. Je moet gewoon zeggen wat de Heer zegt en dat doen. Wat zullen we zeggen? Bij de zonde blijven? Volstrekt niet. Iemand, zegt Paulus in vers 14. De zonde zal over u geen heerschap voeren, Want je zijt niet meer onder de wet. Verstaat u hem? Maar u bent onder de genade. Zijn wij nou nog onder de Torah? Nee, want we zijn verzoend. Alleen degene die zondigt komt eronder. Want het is een getuige tegen u op dat moment. Het is een vreugde om niet onder de Torah te leven. Want dan heb je volkomen shalom met de eeuwige. Verzoend door het bloed van Yeshua. Iemand die vragen over, gewoon zeggen. hè. Het is vandaag wel erg stil, maar er komt natuurlijk in een grote ruimte zitten. Want ik heb het liefst dat je wat zegt als, het, als je vragen hebt. Lieve mensen, onze Heer aan het kruis en het offerland ervoor is het toppunt van Gods genade waar al onze genade mee betaald is. Onbegrijpelijk dat je je zoon laat gaan op die weg en dat je nou ook nog een zoon hebt die gaat hem in gehoorzaamheid. Zoals Isaac onder Abraham uiteindelijk op het altaar gaat liggen. Hij laat zich binden en hij weet dat hij geslacht gaat worden. Hoewel die gevraagde paas aan vader en dan zegt hij zal dus de Heer zelf in voorzien zoon. Hoe bedenkt Abraham zo'n antwoord terwijl die knul met het hout op zijn rug het ook naast hem. Hij is een God zelf zal voorzien jongen. Het moment moet er komen dat Abraham zijn zoon de keel moet doorsnijden en de even gezegd: stop maar ik heb echt gezien omdat Abram wist dat door Isaac heen zijn nageslacht geboren moest gaan worden. Hij zou dan zal de eeuwig ook in staat zijn om uit de dood op te wekken. Het was in die tijd gewoon hoor, dat mensen hun oudste zoon slachten en aan de molen gaven. Snap je hem? Waanzin natuurlijk, maar daarin waren al die mannen wel opgegroeid. Romeinen 6, vers 15... Wat dan? Zullen wij zondigen omdat we niet onder de wet zijn, maar onder de genade? Volstrekt niet, lieve broeder en zuster. Want het loon dat de zonde geeft is de... Amen. Maar de genade die God schenkt, dat is eeuwig leven. En nou komt hij hoor. Eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer. Wat was dat leven ook alweer? Ik denk dat hij het zo kon zeggen. Zoe staat er. Moet je luisteren. Dat woordje Zoe betekent in de grondtekst leven. Wat te maken heeft met de natuur van God. Dus wij zullen eeuwig leven. We zullen dus handelen in de natuur van God. De absolute volheid van leven dat aan God toebehoort. Hoe doe je dat? Door gewoon in liefde naar zijn wegen te wandelen. Dat is uitbundige vreugde. Dat is Gods leven. Zelfs al zullen we dadelijk sterven. Er komt een dag, dan wekt de Heer ons op. En we zullen met hem zijn. En deze nieuwe aarde bewonen. Dan hebben we Gods leven. Want er is er maar eentje die leven heeft in zichzelf. Wie heeft het leven in zichzelf? Dat is de Vader. En aan wie hij het toebedeelt. Hij deelt het alleen maar toe aan hen die in Christus zijn. Want je kan zelfs een jood wezen en besneden zijn, maar niet naar de geboden van de eeuwige leven. Dan zal de onbesnedene die de geboden gods bewaart, zegt Isaiah, die zal onze broeder jood veroordelen. Want God is geen aannemer des persoons. Hij neemt de jood niet aan voor de heiden. Want beide worden geoordeeld op grond van Torah. Klein stukje nog mensen. Hij zegt in Efeze als laatste tekst. Door genade zijt gij behouden. Door genade zijt gij behouden. Er staat er tussenkomma's door het geloof. Dat is een tussenzin. En dat niet uit jezelf, het is een gave van God. Wat zeggen vele mensen? Het geloof is een gave van God. Hé, hey, wacht even. Waar gaat het over? Er staat heel duidelijk Nederlands. Door genade zijt gij behouden. Dat Door geloof is een tussenvoegsel. Dat is niet uit u zelf, maar het is een gave van God. Wat is die gave van God? Dat is Yeshua, zijn dood aan het kruis van Golgotha. Dat hebben wij nooit verdiend, dat kunnen we door werken niet verdienen. Maar we kunnen dat wel door geloof, omdat hij het zegt, aanvaarden. De hand van het geloof is het vervoermiddel om Gods belofte tot je te geven. Dus Gods genade is de dood van zijn eigen zoon in plaats van uw dood. Dat is een genade die komt van God. Dus als we dat toegevoegsel, dat tussenvoegsel laten staan wat er staat. Dan staat er, als dat nou wegvalt. Door genade zijt gij behouden. Dat is niet uit jezelf. Het is een gave van God. Het is ook niet uit uw werken. Anders zouden wij nog kunnen zeggen, ik heb het zo goed gedaan. Echt niet waar. Het is een genade van God. En weet je hoe we dat ontvangen? Dat is de hand van het geloof waar we toe de woorden van God. Ons deel maken. Dus wij worden allemaal door geloof gered. Dan is de tweede uitdrukking die je kan doen. Heeft God ons geloof gegeven? Echt waar. Hij heeft getoond dat hij betrouwbaar is. En omdat hij getoond heeft betrouwbaar te zijn. Is het ook wel geloofwaardig voor ons. Ik zou nooit meer twijfelen aan het woord van de eeuwige. Ik heb gezien hoe die Israël geleid heeft door de woestijn. Hoe hij zijn beloofde land heeft ingevuld. Als God ABC zegt. Is dat voor mij ABC. Heeft God mij geloof gegeven? Ja, door zijn eigen betrouwbaarheid aan me te tonen. Maar de gave van zijn zoon, dat is de genade waardoor we leven. Tot slot de mensen. Want zijn maaksel, dat zijn wij. Kent u het woordje maaksel? Zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft... opdat wij daarin zouden wandelen. Probeer op de komma's te letten. Het is belangrijk. Wij zijn zijn maaksel. Moet je luisteren. Dat Griekse woord... drukt gewoon uit... dat wat gemaakt is. He, dat is simpel, hè? Het is maaksel dat gemaakt is. Maar het woord heeft te maken met werk. Het is van werken van God... als schepper. Welk maaksel zijn wij... De dag dat we Yeshua hebben aanvaard, kon hij door dat geloof in Yeshua in onze scheppend werk gaan doen. Wij zijn zijn maaksel. Ja, natuurlijk zijn we ooit geschapen. We zijn ook door onze vader en moeder verwekt. We zijn tot leven gekomen. Maar het nieuwe leven in Yeshua, wij zijn zijn maaksel. Het is een werk wat God in ons doet. Er komt er nog eentje. Dat woordje geschapen, ook simpel, is een gebied bewoonbaar maken. Want mijn oude leven was niet bewoonbaar voor God. Ik zat vol met pijn en met zonde last Met alles. Maar God heeft mijn gebied bewoonbaar gemaakt. Zoals hij ook de aarde die woest is bewoonbaar heeft gemaakt. Door zijn scheppend woord. Kunt u het volgen? We moeten het gaan afsluiten. Dus ik zou zeggen. Shabbat shalom broeder en zuster. Er blijft genoeg om over te praten. Om met elkaar door te studeren. Waar zitten de wortels? Maar wees nou in één ding gelukkig. Je kunt in het Nederlandse verkeer heel veilig rijden als je maar rechts van de weg blijft. Stop voor het rode licht en je hand uitsteekt als je op pijn moet. Zo ligt het ook met Torah en profeten. Luister naar de onderwijzing van de Heer en gaat hij weg. En wat je nou begint te verstaan, gaat het uitvoeren. Want het is een geestelijk handelen wat we doen. Prijs de Heer voor Zijn genade. Yeah.